Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL wil meer tijd krijgen om brieven te bezorgen. In de wet staat dat post binnen 24 uur bezorgd moet worden, maar dat lukt niet meer, zegt de paas van het postbedrijf. Wij versturen veel meer e-mails, we versturen veel minder post, we hebben minder behoefte aan urgente post... en we hebben te maken met een hele krappe arbeidsmarkt waardoor we veel vacatures hebben. PostNL wil twee of drie dagen de tijd krijgen om te bezorgen... maar daarvoor moet wel de postwet worden aangepast. Het is onduidelijk wat de politiek van het idee vindt. Het bedrijf kreeg eerder al een boete voor het te laat bezorgen van brieven. In India is een goederentrein trein ervan doorgegaan, zonder machinist. Die was even uitgestapt bij een helling. Het gevaarte met 53 wagons rolde intussen naar beneden. De trein ging steeds sneller en raasde met 100 km per uur... langs verschillende stations. Uiteindelijk kon die worden afgeremd met houten blokken... die op de rails waren gelegd. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Er is ook geen schade. En boeren zijn vanochtend aan het demonstreren in Brussel. De Europese ministers van Landbouw praten daarover maatregelen die boeren moeten helpen. Je hoort correspondent Kizia Hekster. De voorzitter van de Europese Commissie die zei dat ze hun uiterste best doen... om de druk die onze hardwerkende boeren en boerinnen voelen te verlichten... zodat ze voedselzekerheid kunnen garanderen voor de Europese burgers. De boeren reden vanochtend vroeg al toeterend met hun trekkers de Belgische hoofdstad in. En het is alle hens aan dek bij de dierenambulance. Het kittenseizoen zit er weer aan te komen. En dat betekent dat ze flink aan de bak moeten om alle kleine zwerfkatjes te helpen... Als die eenmaal zijn gevangen en er is gecheckt of het geen weggelopen huiskatten zijn... worden ze gecastreerd of gesteriliseerd om ervoor te zorgen dat ze zelf geen kittens meer kunnen krijgen. Volgens de dierenambulance is dat de enige manier om te voorkomen dat er nog meer zwerfkatten bijkomen. En het weer nog in het zuiden en midden wat regen of motregen. Daar blijft het de rest van de middag regenachtig. Het is ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedemorgen, een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Hans. Ja, bij, bij Goedemorgen Zandvoort. Het zie je er weer goed uit. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> Ja, ik ben even weg geweest, dus het is voor dus mij ook uh, weer nieuw. Wat hoorden we net trouwens, denk je? Ik uh, heb geen enkel ja, idee. Ja, de Chapman Band. Oh, de Chapman Band. Ja, natuurlijk. Ja, Met heel dat goed, dat zelf, uh, natuurlijk. Nou, Welkom bij uh, de Goedemorgen Zandvoort, weer de aflevering. Uh, deze zaterdagochtend 24 februari en wat gaan, we allemaal, wat gaan we allemaal doen? We gaan straks praten met Tres Huisman. Is al aangeschoven. Goedemorgen Tres. Goedemorgen en We gaan uh, luisteren naar Carina Veren. Die is deze week in Monaco geweest. En daar heeft Kees Verkades en met een ja. heel lang gewoond. En die is op zoek geweest naar Sporen daar. En er is er twee afleveringen over in de tweede uur ook. We gaan praten met uh, Allard Kalf. Uh, te, op vierde telefoon. Wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet? En, uh, ja. En weet alles van de Formule 1. Dus hij gaat ons even zeggen wie er weer kampioen wordt. Nou, dat kunnen wij ook wel zeggen. Ja, ja. Nou, we hebben gisteren natuurlijk de, de, de Formule 1-quiz ja, gedaan. Gisteren, ja, dat was hartstikke in, leuk. In uh, Lauren Hardy. Ja. En uh, ja, het was, uh, ja het was ik vond het een pittige vraag, Hans. Ja, maar ja, goed, ik kan het ook niet te makkelijk maken. Nee, dat is ja, ook ja, dat is waar. zelfs een paar goed. Uh, heb ik, ik had er een paar goed, ja, ja. Nee, goed, dat, ja. dat klopt. Ja, maar ik had er ook een paar fout. Ja, dat klopt. Maar, <laughs> maar het was heel leuk georganiseerd, want uh, Ron Brouwer, zeg maar de eigenaar van... Uh, Laura Hardy die had hele leuke filmpjes gevonden. Uit ja, dat, jaren was leuk, 50 ja. dat was leuk, Was heel erg leuk. Van Mike Hawthorne, de enige ja. Brit die ooit uh, wereldkampioen is geworden. Ja, er is een Ferrari. Er is een, uh, uh, op Netflix ook een, uh, een documentaire over Ferrari en daar zit hij. Mike, Mike Hawthorne, ja, ja, ook in, he, met zijn blonde ja. haar ja, ja, ja. ja. Goed in de tweede uur uh, gaan we praten met Suzanne Vrolijk van de bibliotheek over de Vorenlees express. Uh, die worden ook geïntroduceerd in Zandvoort hier. En dan hebben we weer uh, Carine Vera in Monaco. En we sluiten af met uh, uh, onze vaste gast uh, iedere maand. Gorge Martinez Galan. Ja, die, die, is, uh, uh, die woont hier bijna. Ja, die woont hier bijna. Maar <laughs> hij speelt leuke muziek, Cubaanse muziek. Ja, dus altijd dus daar gaan altijd we straks gezellig. in de tweede uur weer naar luisteren. Maar... En, we, en we zingen mee. En we zingen mee natuurlijk, ja. Maar we hebben hier Trace Huisman zitten. Nogmaals goedemorgen Tres. Goedemorgen heren. Want ja. waarom hebben we Trace uitgenodigd? Want Trace heeft de waarderingspeld gehad ooit inge... ...in het leven geroepen door uh, Nick Meijer, ooit in 2010. En uh, ja, dat is voor uh, mensen die uh, ja, iets, iets goeds doen voor Zandvoort, zeg maar. Uh, ja, de waardering speelde. En jij hebt gekregen, Therese, omdat je verfjuf bent, schuine was... Van de kinderkunstlijn. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt precies. En uh, kun je iets zeggen over de kinder, kinder, kinder, Nou ja, ik, kinderkunstlijn. Ben, <laughs> ik ben natuurlijk met het circuit <laughs> gestopt. En toen was ik 67 jaar. Ja, dat moet je even uitleggen, want jij hebt, jij hebt jarenlang uh, Mickey's Bar gegeven. Ja, 35 ja, dat, dat, jaar. Ja, we ja, we maar laat, dat gaan, gaan we daarna. Maar ja. ik ben dus ja. eigenlijk met mijn werk gestopt met 67. En ja, dan val je ergens een beetje in een gat. En toen ben ik met Marianne Rebel en de kliek in een. De hele. Ja, de hele. Meisjes daar allemaal die daar werken. Zo Jansen en Jansen. Ja, ik noem ja. het al meisjes, maar ik werk er natuurlijk al heel lang mee. En die vroegen mij of ik iets een verfjuf wil worden. Ja, een verfjuf, dat betekent dat je alle verfpotten moet opendraaien. En de kwasten erin moet zetten. Oh, okay. De potloden moet slijpen. Ja. De schorten moet neerleggen. Hoeveel kinderen komen er vandaag? Ja, 27. Dus 27 schorten neerleggen. Nou <lacht> oh ja, er zaten een heleboel dingen horen daarbij. <lacht> hmm. En uh, nou, dan rol je daar gewoon in. En uh, ja, dat is dan 14 jaar lang gebeurd. 14, al al 14 jaar, 14 jaar, jaar, jaar, jaar lang. Ja, en toen ik van de week 81 jaar werd, denk ik: Ja, Jezus, dit is hartstikke leuk. En ik doe ook de broodjesverzorging nog ook daar. Nog, ja. De catering. En, uh, maar je ging er wel zo om 7 uur al heen, geloof ik. Hè? Ik Want, ging om 5 uh, uur opstaan. Vijf uur opstaan ja. Dan had ik dus uh, ja, thuis even aankleden, douchen en de kippen verzorgen. En uh, nog een kleine, kleine beesten die ik thuis heb. Nou, en dan ging ik met mijn hele tas, met mijn hele te en, en mijn broodjes onder mijn arm naar de hoge weg. Dan ging ik dan om vijf, zeven een plekje zoeken in het pikken donker. Of ja, ik daar in, kon staan. Oude brandwekkers En deed, dan ja. moest ik die brandwerkazenne op. Ja. En het is pikken donker jongens. Ja. En het is hele smalle treetjes. En ik ja. heb grote voeten. Ja. En dan moet je toch voorzichtig doen. Als je met je tachtig jaar naar boven wil kruipen. Mm -hmm. Nou, en dan was ik om zeven uur binnen. En dan was Marianne er al. En dan gingen we samen gewoon tekeertrekken. trekken. zij de bakjes water en de schilderijtjes neerleggen. Hoeveel kinderen komen er vandaag, wat voor school komt er. Nou, ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik kan me voorstellen, want uh, ja, je krijgt natuurlijk een heleboel kinderen onder de, over de vloer. het is hè? superleuk. En, en, uh, en, uh, ja, je, je, je blijft onder de mensen, zeg maar, in dit geval kinderen. Uh, waren er kinderen bij waarvan jij dacht van, nou, die hebben wel talent bijvoorbeeld? Er zijn ik al altijd kinderen met talent. En er zijn natuurlijk ook een hele heleboel kinderen bij die het vaak heel moeilijk hebben. Dat zie je ja. ook vaak in de schilderijen terug. Mm. En vooral. Ik heb wel eens kinderen ontdekt. Die het alleen maar een, een zwart schilderij gaan maken. En met een streep er doorheen. Oh, ja? Of wat okay. dan ook. Ja, ja. Die hebben dan echt wel problemen ja, thuis ja. of op school. Ja. Ja. Ja. Ja. Je ziet het aan de kinderen. Sommigen zijn heel erg nauwkeurig. En uh, precies. En sommigen. Ja, die, die, die kloten maar een beetje aan. Die denken. Nou ja. Je mag er ja. niks van zeggen. Het is hun, hun kunstwerk. Hè. En uh, hun zijn de kunstenaars. <laughs> En achteraf heb je dan met de juffies, als je een lekker broodje hebt aan eten, dan denk ik, ja, dit was toch niks of dat was leuk en dat was leuk, maar... Ik heb het altijd met plezier gedaan. Ook me toen met het ook ja. met al die planken daarvoor. Als je dan langsrijdt naar de Vomar. Ja. Dan denk ik, oh, dat hebben we allemaal met elkaar geschilderd. Ja, dat, leuk, ja. Ja, ja. Vind... dat was ook leuk. Dat is nog steeds leuk om te zien, inderdaad. Ik vind vrijwilligerswerk sowieso. Mijn zoon heeft heel jaren bij het Rooje Kruis gezeten. Ja, nou, je dan... kan hier bij zitten nog aanschuiven. Ja, nou ja, je ja. weet het nooit. Hè. Ja. Ik ben ja. nog jong. Ik ben ja. nog jong. Ja. Ik was ja, ja, ja. 81, je 81 je geworden. Je, dus, uh... heel even, heel even je, je. weet het nooit. Maar vrijwilligerswerk is hartstikke leuk. En toen ik een speltje van de week kreeg, met een bos bloemen en een leuke cadeau. Ja, daar was ik zwaar verrast. Ja, ik, uh, ik had het helemaal niet verwacht. Ja. Ik denk, nou ja, ik, uh, ik heb een grote taart meegenomen met een flesje champagne... En jongens, proost, proost, proost. En toen kwam in één keer uh, Gert-Jan Bluis binnen. En Anneke ja. Blom met de bos bloemen. Dat was ook super leuk. Oh. En uh, ja, daar werd ik het toch een beetje in de, in de watten gelegd. Ja, leuk ook, hoor. Hè? Ja. En op een gegeven moment gaat er dan toch een traantje lopen. van Ja, maar wil ik dat wel zo emotioneel? Hè? En, uh, niet over de kunst werd ik het toch, hè? die tranen Nee, nee, nee, nee. nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik, vond het, ik heb het met heel veel liefde gedaan. Maar toen ik uh, mijn oudste kleinzoon, die werd dan ook elf Aaron... en die kwam ook schilderen dit jaar... En toen zei ik, nou, ik blijf net zo lang tot een van mijn kleinkinderen ook komt schilderen. Ja, is, nou, het dan... niet, is het niet een, een idee om daar een expositie van te maken? Ja, of ja een mooiste schilderij Ja, ja, ja. mooiste planken. We zijn nu voor de, voor de reddingsbrigade natuurlijk aan het schilderen. Oh, dat wist ik niet. Maar dat uh... wordt dan in en Baart weer geopend, een feestje met ja. de kinderen. Oh, dus hoor. allemaal leuke planken voor de reddingsbrigade, 200 jaar bestaan. Ja, ja. dat is natuurlijk. Dus dat is ja. ook een feestje. Ja, de dus hebben dat, hè? De, de, ja. de reddingsmaatschappij. Daar hebben wij natuurlijk dan uh, heel veel planken van alle scholen voor geschilderd. Leuk hoor. En het is hartstikke leuk werk, maar... Deerlijk. Op een gegeven moment denk ik, jeem, ik was 81 jaar, man. Ik heb het nou 14 jaar gedaan. Er zijn toch ook nog ja, wel... Je zou het niet zeggen, trouwens. Een, een, dankjewel, dankjewel. En leven na het schilderkunstwerk. Nee, dat is, waar, dat is waar. En als ze omhoog zitten, dan ga ik altijd wel. Kunnen ze een beroep doen? Dus op kom ja. ik, is iemand ziek of weet ik wat. Ja. Maar ik was het eventjes ermee klaar. Ik kan me voorstellen. Hey, we gaan even naar het circuit toe. We hebben een hoop standvoorters die iets met het circuit hebben. Die kennen jou natuurlijk ook daarvan. Ja. Want jij hebt heel lang uh, uh, Mickey's Bar daar uh, gerund, zeg maar. Met je man, Ton Spee. Ja. Uh, helaas overleden, zeven jaar ja. geleden. Ja. Maar hoe lang heb je dat gedaan op het circuit? Nou, op het circuit heb ik het 35 jaar gedaan. 35 jaar? Ja, 20 Twi jaar hebben we boven gezeten. Een jaar hebben we dan een kantine beneden gehad. Uh -huh. Daar hebben we s'nachts nog een kantine gekocht. <lacht> omdat we in één keer in de bouw zaten. En we zaten daar zonder werk, zonder zaak. En uh, ja, Hans Ernst was dan niet een van de vlotste directeuren van ons. En uh, die liet ons daar een beetje hangen. Toen hebben we midden in de dag de kantine gekocht voor oh, 10.000 oh ja. gulden. En die hebben we s'nachts nog even laten plaatsen. En toen kon hij geen kant meer op. Toen zaten we in die kantine. En ons eerste optreden, wat daar in die kantine was, was van Baudi, mijn broer. Ja, broer, Lop, ja. broer die ja. hebt daar een enorme muziek en feest van gemaakt. Samen met Davies zeker. Met, ja, met ja. Bertje, met de hele kliek. Ja, En geweldig. natuurlijk allemaal gratis ook nog. Ja. Allemaal sponsorwerk. Ja ja, ja, ja, leuk hoor. Nou, toen kregen wij in één keer de sleutel aangeboden. En uh, Ton was toen een beetje aan het ziek worden met zijn uh, stoma al, met zijn okay. darmen. En toen kregen we een sleutel van Hans Ernst. En die zei: joh. Uh, Therese, ik heb daar nog een hok voor je vrij. Ik ga maar kijken. Hij zegt, en, uh, die kantine die moet uh, oh, in april moet die weg zijn. Want anders haal ik hem zelf weg. Oh. Toen denk ik, nou, dat schiet lekker op. Ja, lekker zo. <laughs> dus ik heb een advertentie in de krant gezet. En uh, binnen twee weken kwamen de twee oudere heren aan. En die hadden een, een, een, een hoe heet het, een, een, een parasuitvereniging in Groningen. <laughs> en toen denk ik, wat vreemd, midden in de bossen. En die hebben die kantine gekocht voor oh, 10.000 ja? gulden. No. En toen zei hij, ik wil alleen... Het ging in tweeën, die kantine. Het was een prachtige Fable kantine. Ik wil alleen als die op de zeeweg heel overkomt... Dan krijg je daar het geld pas. Oh, ja. Dus mijn man zat te bibberen en te bibberen. Die denkt dat oude kind Ik ja, denk dat de komt dat ja. wel op de zeeweg. Ja. Nou ja, op de zeeweg, op de kop van de zeeweg, heb je uh, dat geld gekregen. Ja, en die ja, mensen hebben zo'n beetje alles meegenomen wat in die kantine hing: mm -hmm. de biervaatjes erop en de bar stond erin. Maar die waren super, super gelukkig. Ja, en ik de denk dat dat ding nog steeds ja. leeft. Ja, maar mooi. zijn jullie er ook zelf mee begonnen? Waarmee? Met de Mickey's Bar. Met, uh, Mickey's bar. Ja. Wij zijn, uh, toen ik dertig jaar was, hebben wij een oud pandje van klokkers opgekocht in de Helmenstraat. Mm -hmm. En daar hebben wij toen een Mickey's van gebouwd. Ja, maar waar, waar, eerst, waar komt de naam vandaan? Mickey's is eigenlijk, wij waren eerst in Amerika, en alle snackbars hebben we rondgevreten voor wat gaan we doen, wat gaan we doen. Dat heet Wendy en dat heet Maxi ja. en dat heet weet ik wat. En toen kwamen wij terug en toen hadden we dat pandje dus gekocht en een zaak ingebouwd en hoe gaat het nu heten. En mijn oudste zoon heet Michel, dat hadden we maar één zoon nog. En die noemden we wel vaak in Duitsland, we hebben natuurlijk tien jaar in Duitsland nog een zaken gehad. Uh, Mickey, Mickey. En toen zeiden we, ach we gaan het Mickey noemen, niet Mickey, ja. Mickey Mouse, maar we nemen het gewoon Mickey. En uh, nou ja, we hebben die tent open gegooid. En dat is natuurlijk hartstikke leuk met je oude Zandvoort. Dus je ja. weet in een paar maanden tijd... Ik was natuurlijk 30 jaar jong, kort gerokt en een Duits accent met een Duits kenteken. Ja. En dan moet je dan in zo'n oud Zandvoort komen. Maar ja, op een gegeven moment weet je alle bijnamen, toenamen. Ik was ja. Jan de Rot en, en Leen Bonnie. en de familie van, van Katje en, en, en, en, en alle... Het hele, het hele straatje kon ik wel uit ja. mijn hoofd binnen een paar maanden. En toen ben ik heel goed geaccepteerd daar en mijn man ook. En we hebben een, een Zandvoorts winkelmeisje toen gehad. En die heeft ons tekst en uitleg gegeven. Ik zat tegenover de bakker. Om twaalf uur ging ik de snackbar dicht. En dan ging de bakker open. Die ging bakken paap. Die ja, ging ja, ja. brood bakken. Ja, weet je. En ja, ik heb daar een enorme leuke tijd gehad. Maar toen werd het te klein. Ik had een heel klein kamertje boven, dus het werd te klein. En toen uh, stond er een, uh, een snackbar in Nieuw-Noord te koop. Was failliet gegaan. Nou, en toen zeiden we... God, we Waarom gaan echt... Er... Ja, toen gaan we dat... Uh, kijken of we die snackbar kunnen overnemen. Dat hebben we dan overgedaan. Toen zijn we naar Noord gegaan. Oké. Okay. Nou, en van Noord zijn we naar het busstation gegaan. Het busstation, wat mijn man ook wel aantrekkelijk... want die was al avontuurlijk. Die had natuurlijk al heel veel reizen gemaakt... voordat ik hem überhaupt kon. En... Uh, dat was voor Harry Hoeienbos en zijn vrouw, zeg maar. Toen hebben we daar met Harry Hoeienbos dus die, die zaak opengemaakt. Ja. En later hebben we dan Harry leren kennen, die is bij ons gaan werken. En later is zijn vrouw erbij gekomen, ja, toos. Ja, toos. En uh, daarna later dus, hebben ze de zaak overgenomen. Wij hadden ondertussen een pand gekocht op de boulevard. De, de, de, de spar. Mm. Supermarkt. Je bent wel ondernemend. Het, het, okay. En uh, ondertussen ja. had mijn man uh, ja, s'avonds laat van... Joh, uh, ik heb ingeschreven op het naakstrand. Ik zeg, wat moet je op dat naakstrand doen? Ja, ik zeg, je haalt zand tussen je voeten. <lacht> ik denk, ja, daar hou ik toch mijn schoenen gewoon aan. Nou, dat en, mag binnen, hoor, ja. en binnen een paar weken hadden we, uh, uh, als eerste van heel stand, voor het konden we op het naakstrand terecht. Gereldig. Nou, dan laten we zo'n container bouwen die kan je opklappen en dan gaan we gewoon draaien daar. Zo is het, ja. Nou, er stonden de uh, Adam en Eva. De Mickey's en ja. de jongens van Maas. Met z'n drieën stonden we daar in dat zand te happen. Mooi. En onze eigen eigen, en onze eigen ja. Toen hebben we het busstation dan een Harry verkocht, Want we hadden ook natuurlijk die zaken in Noord nog. Ja. En uh, toen hebben we het circuit uh, nog erbij. Want Beton zei op een gegeven moment, moet je luisteren. Uh, er is korte baandraverij. Ik zeg, wat moeten we daar dan? Ja, er, rijden paard, er lopen paarden op het circuit. Nou, daar gaan we naartoe. Dus wij daar naartoe. Nou druk druk druk en ik moest enorm wachten op dat biertje. Ik zeg Jezus wat duurt dat lang? Waar staan die wijven langzaam hier? Ja, ja zegt hij. Nou ik zeg ga mij naar huis. Ik heb dat biertje op en uh, ik thuis afgezet en Ton is s'nachts nachts teruggegaan en toen kwam hij met een stuk in zijn koot, in zijn hupple puppy stapt thuis. Hij ja. zegt joh, weet jij dat biertje waar je zo lang op moest wachten? Die zaak heb ik voor je gekocht. Ja. Ik zeg ik denk je als je eerst een uurtje gaat slapen. Ja. Nou. En de andere morgen moesten we dan naar Rotterdam, Zoellet die Zwitserse zaak. En dat waren de eigenaars van de, de bar. Uh -huh. En toen hadden we de Mickey Bar op het circuit. Ongelooflijk. Vijf, ja, en dan 35 Mooi, jaar lang. Nou ja, ja, het, zijn, is wel, het is wel een fenomeen, hè? Ja, nog steeds. Daar ja, zijn ja. heel veel feesten georganiseerd. We ja. je hebt een hoop meegemaakt. Laten we zo Daar hebben houden. we heel veel leuke dingen ja. meegemaakt. Ja. Ja. Ja. we treden niet in detail, hè? Want er nee, nee, nee, nee, zijn hele, dat hele, niet. helaas een aantal mensen al uh, ons ontvallen. <coughs> ja. Erik, uh, Erik Post. Erik ja. Post, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Die heb ik ook nog gekend. ja. ja ik heb natuurlijk ook, uh, ja. Je hebt natuurlijk feesten, je hebt bruiloften, je hebt partijen. Internationaal, Engelse racers super leuk. We hebben natuurlijk de achteruitrijrace van André ja, van Daan, we ja, hebben ja, de stunt ja. door die bus springen. We hebben eigenlijk alles wel meegemaakt ja. wat je mee kon maken. Ja. Kees en het is, uh, ja En, en motorracen natuurlijk ook. Hè. Ja. en ja De drexter ja. We hebben natuurlijk ook die, die trucus gehad. Dat ze daar ja. fikkie stonden te stoken. En, uh, daar, hè, de, ze kwamen... de, de Mickey Bar bestaat nog steeds, hè? De Mickey Bar bestaat. Ik heb van de week toevallig in de krant gelezen. De hele pits is uh, omgebouwd weer. En... Uh, die Mickey Bar die is, toch staat wel in het krantje stond die van de week. Dat hij toch ja, weer helemaal naar voren dan, ja. kwam. Ja. ja, klopt. Maar ga je niet uh, af en toe nog eens kijken? Nou, weet je, dat is heel gek als je ouder wordt. Ik ga dan wel eens naar die oude lullenclubben toe, wat ik dan zeg. Zo rond de 70 tot de tachtig, waar ik een beetje thuis hoor. En dat is van Johan Berenpoot. Ja, ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar ga ik uh, af en toe wel naartoe. Als maar bank, als je op natuurlijk. het circuit komt, dan zie je ook niets meer. Nee. Nee. Je, hebt niet koers, je hebt geen lacours, je hebt geen vijverhuts, je hebt geen andere nee, kroegen meer. Je heel hebt een geen Een heel andere sfeer geworden zeg maar. Ja. Je, je kent ja. niemand nee. meer nee. en niemand, nee, nee, je nee, kan nee, nergens ja. een lekker kopje koffie drinken nee. of even een oude nee. kletsenbetsen ja, zo. Ja. Ja, het is heel vreemd. Ja. Ja. En wat jij ook nog doet, is uh, posters verkopen van de familie. Ja, Murane, posters he? verkopen doe ik altijd. Dat is een hobby. Wij man heb toen, uh, ik weet niet hoeveel posters toen uh, gelaten maken. Dat is al 40 jaar geleden, of lang 50 jaar geleden. En uh, dat waren er drie in een koker. Die waren toen geloof ik 100 gulden. En dan krijg je er nog twee bij cadeau. En die gingen naar Amerika, naar Engeland. Die gingen over aan. Wat, wat voor posters waren dat? Dat zijn de campri posters. Ik verkoop campri posters dus vanaf uh, aankondigingen. Dat ja. is 50 bij 70. Okay. En dat zijn prachtige, mooie posters. Die zijn dan wel gemaakt. Maar daar heb ik een speciaal adres voor. En die is van. Dus ik heb alle Campriest thuis. Dus als uh, zeg maar. Een, een, hier een pensioen open gaat. of een hotelkamer. die willen posters hebben. Of ik heb de kartbaan van Jip, uh, Jip pas, die hebben er 35 nodig. Ja, ja, of uh, ja. garagebedrijven, autobedrijven. ja. Dus, uh, en Leuk. Harry Luijendijk. Leuk, en je staat nog tijdens de Grand Prix uh, bij Bouwers Palace te, te, ook te verkopen. Hoor. Ja, ik doe eigenlijk alles. Ja, dat ja, is bij Ferry. Ja, ja. Oh, ja. En dan doe ik ook nog wel eens oliebonnetje, patatbakken en kibbelingbakken. Dat doe ik ook nog wel een keertje. En uh, ik heb ja. natuurlijk ook nog heel kort bij Sheila. En ook een keer een pensioen. En ja, ik ben eigenlijk voor alles wel... Uh, ja. Ja, heb je nog ja. tijd voor jezelf? Nou ja, ik heb nu gelukkig drie mooie kleinkinderen, Kijk. drie jongens. En uh, ja, ik doe bij mijn zoon overtoe wat opruimen. En dan doet hij bij mijn boekhouding. Uh, ja, ik heb de kippen in de tuin lopen. <laughs> en uh, ja, ik heb uh, veel kennisjes om me heen. Dus ah. ik ben eigenlijk alles wel bezig. Helemaal goed. Nou, Helemaal we zouden goed. denk ik nog uh, zo een uur door kunnen gaan. Misschien doen we dat ooit nog een keer in een aparte uitzending: dat we uh, gewoon. Uh, we gaan we er iets dieper op in. Ja, Dat zijn precies. leuke dingen natuurlijk. Ja, he? ja. ik heb dus, zoveel uh, dingen meegemaakt ja. natuurlijk. En ook met de supermarkt. En ik heb een kapsalon nog gekocht in Noord, tussendoor. tussendoor nee. <laughs> Toen was er ook een kapperfiets. En iedereen zat eromheen. En alle winkeliers, Fred Verenig nog. En uh, ja, uh, Bakker van de Werven, noem maar op. Tom, uh, en, en Tom Gozes. Tom en Gozes iedereen zei, ja. om elkaar, ja, die kapsalon die, die, die wordt geveild. En ja. iedereen keek elkaar aan. En die zei, ja... Uh, wat doen we eigenlijk zo hier? Ja, ja, doe maar een bot. En ik zei in één keer, 600 gulden. Mevrouw, ja. gefeliciteerd, u hebt die kapsalon. En toen nee, had ik een kapsalon. Zo, dat is uh, Dus dat is Ton kwam van boodschappen thuis. En uh, toen zei ik, ja Ton, ik moet je wat vertellen. Ik heb een kapsalon gekocht net. Nou, toevallig, ik moet oh, naar de kind. kapper. kind. Nou, dan gaan we morgen maar eens een keer kijken... of er nog schermetjes te koop moeten of feun. Uh, en dan gaan we gewoon open. Zo is het, ja, gewoon Dus ik heb nog mooi. een jaar een kapsalon ook gehad... En zelf ook gedaan, of niet? Zo? Nee, alleen maar een kopje koffie nee, gezet. Nee, We hadden nee, een, nee, een nee. of andere nee. jongen in het van Strandhotel. Die was niet helemaal toppie. Maar ja. ja, als hij maar kon knippen, dan vond ik een lang ja. best. <laughs> uh, en uh, ik bracht de kanten dan nog een kopje koffie. Als ik in de snackbar stond, tussendoor... Okay. Dus, uh, ja, ja, prachtig, Trace. nou ja, de, Heb je niet no verveeld? Ik heb me verveld. niet verveeld. Nee. Nee. Ja, en de nee, komende nee. 30 jaar ga je ook nog niet vervelen. Dus, nou, uh, ik hoop nog wel een jaartje of vijf mee te kunnen. Maar nou, je weet het nooit, hè? We worden niet allemaal honderd. Nou, ja, maar, maar jij, Denk trade, jij wel, Trace. Nee. <laughs> <laughs> uh, ik wil je hartstikke bedanken, Tres, voor dit gesprek. Was een leuk en gefeliciteerd, gesprek. Nou. Met ja, en we, gefeliciteerd met de waarderingsspel. Ja, en nog gefeliciteerd met de waarderingsspel. Ja, ik vond het super leuk. En ik heb hem toevallig net niet op. Hij is een beetje klein. Want hij moet natuurlijk wel. Ja, de valt in mijn jasje weg. Ik doe er voorzichtig mee. Nee, dus hij ligt wel ja. in een keurig plekje thuis, Leuker. maar zo af en toe ga ik hem toch opspelden. Nee, heel dan. Goed, heel goed. ben er heel blij mee. Nou Trace, ik wens jullie een enorm fijn weekend ik wens en jullie ook. Uh, wij gaan naar muziek, luisteren. Heel, heel goed. Gezellig. Uitgezocht door, trouwens door <laughs> Kort Draaier. Kort Draaier, wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet, ja. Een <laughs> tijd geleden dat hij er was, maar hij is weer terug. Hij is weer terug. Heel goed.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 Uh, dit is Tom Jones. Ja, Tom Jones. is uh, not unusual. Absoluut. Nou, Carina, die ja. heeft natuurlijk, uh, zij is lerares op de, uh, de Hannisch Haftschool. Die uh, heeft de afgelopen week natuurlijk vrij gehad, in verband met de vakantie. Maar, is, waar is zij naartoe gegaan, Nou, uh, ze is Hans. naar uh, Zuid-Frankrijk afgeleid. Zuid-Frankrijk, Monaco. Monaco. En toen had ze het idee, het leuke idee, om daar uh, wat te gaan zoeken. Wat er daar uh, op beelden staan van uh, beeldkunstenaar Kees Verkade. Nou, ja. dat is een bekende... Uh, uh, Zandvoort, je kan zeggen Zandvoort, hè, kunstenaar. Ja, zeker. Hij uh, heeft in Bentveld ook gewoond, volgens mij. Ik heb maar... nog op zijn kinderen gepast. Nou, kijk eens aan, zeg. Ja, kijk eens aan. In, in, de, in de oude... Tijdje de... geleden. Dat is een goed, tijdje geleden, ja. We gaan uh, luisteren dus naar Carina... Uh, uh, met haar uh, op zoek naar sporen van Kees Verkade in Monaco. Goedemorgen, Zandvoort. Vanuit Oud-Nies in Zuid-Frankrijk. Ik rij nu door de... Oude stad en ik zie allemaal hele mooie carnavalswagens nog staan, want het is hier één groot feest al de hele week. Maar daar kom ik nu niet voor. Ik ga naar Monte Carlo vandaag op zoek naar de beelden van Kees Focade. Ik sta nu op het station van Nice. We gaan de trein pakken richting Ventimiglia en dan stappen we uit bij Monte Carlo. Ja, de link met uh, Zandvoort is natuurlijk snel te maken en de link met Kees Verkade dan daardoor. We gaan beelden zoeken in uh, Monte Carlo, maar we weten allemaal dat er natuurlijk ontzettend veel kunstwerken zijn van Kees Verkade in Zandvoort. Waaronder uh, in de Martinez-Nijhoff-buurt, uh, natuurlijk ook het mannetje op de boulevard en uh, het verzetsmonument uh, in het park Duinwijk... Nou, ik ben heel erg benieuwd welke beelden we allemaal gaan vinden in Monte Carlo. We zitten nu in de trein. Uh, de treinreis uh, naar Monte Carlo is echt uh, super mooi. Dit, dit kan ik iedereen aanraden. Het heeft prachtige uitzichten over de zee. Uh, je komt langs Beaulieu Sumer, Aise Sumer, Capdai, Villefranche en uiteindelijk dan in Monte Carlo. Zo, so, ik ben er. En ik zie nog eigenlijk helemaal niks, want je stapt eigenlijk in een overdekt gebouw uh, stap je uit. Maar het is wel een van de mooiste treinreizen. Want je rijdt echt vlak langs het water. En uh, eigenlijk een beetje zoals bij Barcelona, richting Pineda de Mar en Tossa de Mar. Dat is ook zo'n mooie reis. Nou, we gaan nu uh, de trappen af. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal gaan zien. We lopen nu naar boven richting uh, eigenlijk het museum van de oceanen van Jacques Cousteau. Maar terwijl we achter ons het uitzicht zien van de prachtige jachthaven van Monaco, zien we hier het eerste beeld. En het is een beeld van Reinier, prins Reinier, gemaakt door Kees in 2013. En hij uh, kijkt mooi uit over zijn, ja, over zijn jachthaven, denk ik. Hartstikke mooi. En er staat ook een, ex, een extra bordje bij. Don de Kees Vercade. Nou, dat heeft hij heel mooi gedaan. Prins Reinier is zelf uh, in 2005 overleden. En dit beeld is natuurlijk later gemaakt. Wie weet in opdracht van de familie. En uh, dus ja, hij weet zelf niet hoe mooi hij hierbij staat. We lopen door. Het lijkt wel of je nu een soort piratenfort binnenloopt. We gaan hoger en hoger. En ik ben benieuwd wat we nu nog gaan tegenkomen. We zijn een paar treden omhoog gegaan. En nu zijn we onder de poort door. En we staan hier voor het prachtige paleis. De vlag hangt niet uit. Dus er is denk ik niemand aanwezig van de prinselijke familie. Maar wat we wel zien is een prachtig beeld, ook weer gemaakt door Kees Verkade. En dat is namelijk een beeld van François Grimaldi. En met andere woorden, malitia. En uh, ja, dit is een beeld wat heel erg belangrijk is voor de geschiedenis van het prinsdom. Want op 8 januari 1297 bevrijdde François Grimaldi Monaco... En Monaco betekent monnik van de Genoese overheersing. En stichtte hij de Grimaldi-dynastie. Dus hij was eigenlijk de grondlegger van Monaco. En Kees Foucault is gevraagd toen Monaco eigenlijk 700 jaar bestond... om dit beeld te maken, om dit te vieren. Nou, Deze François Grimaldi die, uh, kwam hier aan op 8 januari 1297... en uh, verkleed als monnik met een zwaard onder zijn pij... En zo bedroog hij eigenlijk met deze vermomming de Genuezen. Hij vroeg asiel aan en drong toen het fort binnen. En in die nacht um, heeft hij de wachters gedood... en opende hij de poorten voor zijn soldaten. En zo konden zij eigenlijk uh, Monaco overnemen. Heel belangrijk beeld voor, uh, voor Monte Carlo en Monaco. En in heel veel... Uh, ja, Emblemen zie je nog steeds het zwaard. En zie je nog steeds deze monnik bijvoorbeeld bij de jachthaven. embleem van de voetbalclub. Dus ja, Malitia wordt heel veel gebruikt. Heel veel toeristen staan hier omheen. Maar ik ben er nu even wat dichterbij kunnen komen. Ik heb het even rondom gefilmd. Je ziet het zwaard heel mooi, maar ik zoek eventjes waar ik nou eigenlijk de naam van Kees Verkade zie. En even kijken. Ja, je zou zeggen er staat nog een bordje bij, maar nee. Oh, wacht. Hier, helemaal onderin. Ja, K. En dan verkade 8 januari 1997. Ja, het staat erin. Onder de voet van de monnik. We lopen weer verder. Een ontzettend mooi Italiaans aandoend straatje in. Met... Allerlei kleuren huizen, rood, geel, oranje, lichtroze, met groene luikjes. En als ik dan hier omhoog kijk, zie ik ook weer een prachtige muurschildering van Malitia. En uh, ook weer met de pij en het zwaard. En met een wapenschild met daarop de kleuren van Monaco, rood en wit, geruit. Nou, we gaan weer verder. Uh, richting de roze in de vorm van een hart met een prachtig standbeeld van uh, prinses Grazia, uh, de vrouw van prins um, Ja, Dit beeld heeft uh, Kees Verkade ook gemaakt. Uh, even kijken ter, ja, eigenlijk ter nagedachtenis van uh, prinses Grazia... omdat zij uh, een auto-ongeluk heeft gekregen in de bergen hier bij uh, Monaco... Nog een klein stukje lopen, want het is in de buurt van Fonveille. Dus eigenlijk een stukje verder lopen dan we gewend zijn. Want normaal blijf je natuurlijk in de buurt van het paleis en in de buurt van het casino. Maar nu lopen we echt wel een stukje de stad uit voor ons gevoel. Prinses on the Rock heet het. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hier ah, oversteken. Hier kunnen we het zien. Roserij Prinses Grace. Uh, in 1982 overleed Prinses Gracia en in 1984 opende de tuin. Het heeft dus een prachtige hartvormige vorm. En het heeft meer dan 4000 uh, rozenstruiken in deze tuin staan. Omdat Prinses Gracia heel erg van tuinieren hield en vooral hield ze heel erg van rozen. Uh, dit is speciaal uitgezocht door allerlei experts. En als je op internet kijkt, dan zie je ook uh, wat voor soorten rozen er allemaal gebruikt zijn. Nou, dit is natuurlijk nu nog februari. Dus ja, hoeveel rozen er bloeien nu? Dat is nog de vraag. Maar we liepen net door een ander parkje. En daar zagen we wel al rozen in bloei. Het dus is natuurlijk ideale temperatuur hier. En de afgelopen dagen is het best wel mooi weer geweest. We gaan het zien. Ik denk dat we er nu bijna zijn. Fleetwood Mac. We ja, kennen ze. En, uh, uh, ja, dat, dat, dat ja, we is natuurlijk proberen wel... Allard Kallen uh, te bellen. Ja, maar die neemt niet op, heb ik gehoord. Niet op, dat, uh, was niet Misschien is hij aan het luisteren we naar even ZFM. Uh, en in de tussentijd draai je nog even een muziekje. Dat is een goed plan. Uh. Goed plan ja, en, uh... Mexico. Mexico, Mexico. Les zien. uit mijn hoofd, hè? Ja, manieus. Oké, als het goed is, hebben we aan de lijn Allard Kalf. Klopt dat, Allard? Dat klopt, jongen. Hey Allard! Hoe is het, jongen? Met Gerrit Loogman. Ja, het is goed. Ik hoor allemaal slecht nieuws uit Stamford. Slecht nieuws uit Stamford. Ja, dat is wel heel erg treurig. Wat is Triest? Nou, Jan Eijgorsen. Ja, ja. Ja, heb je het gehoord? Heb je het gehoord, Allard? Ja, volgende week vrijdag, hè? Ja, dat bedoel ja, ik, ja. Nou, dat is ook nog niet helemaal zeker. Want voor hetzelfde geld is het vrijdag al afgelopen. Dat wist hij nog niet. Dat wist hij nog niet gisteravond. Nee. Maar uh, ja, ja, jammer hè. En, he, iedereen, dat... en iedereen, iedereen die gereserveerd hebt van vrijdag heeft dan pech. Ja, had je, had je gereserveerd al, was, of niet? Nee, ik, heb, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik had er... Uh... Ik heb gisteren, met, uh, met, uh, zat ik met Hans van Tilburg, ja, ja. die uh, zaten, zaten een beetje te, te filosoferen en we moeten allebei, Hans werkt ook bij Viaplay. Ja, ja, dat klopt, ja. ja, ja. Opnameleider geloof ik. Ja, ja. ja opnameleider. Ja, we zaten eigenlijk, van, zullen, we, zullen we na als we klaar zijn volgende week vrijdag nog even een afzakje gaan halen bij Hans voor de laatste keer. Ja. Maar ja, misschien moeten we dat maar donderdag doen. Ja, nou, ik, ik ben bang dat het vol is. Nou nee, ja, maar hij kan altijd aan de bar zitten, man. Natuurlijk. Nee, nou, dat wel. heb ik gevraagd. ik zeg, uh, ja, kan ik vrijdag dan even langskomen aan de bar? Ja, nee, ze het kunnen. Hij uh, gooit alle verrichtingen ja, uit. Ger, ja, Voor ik, Ger? Ja? Ja, Ger, luister. Ik weet zeker. Ja, jij wel. <lacht> dat, dat, dat weet ik ook zeker, Lola. Dat weet ik ook zeker. Want, want, want, want het leuke is namelijk. Dat, dat, uh, dat uh, helpt Hand mij altijd aan herinneren. Ik was in deze Molly Co. de allereerste klant die binnenkwam. Nee. Ja, ja dat is toch en, nou, Dan, dan dat, heb je een bepaalde rechten. Dat weet Han. Ja, dat weet Han. Dat, wist ik, dat was ik helemaal vergeten, maar Han wist <laughs> dat nog. Dus, dus dan vind ik misschien ook wel dat ik de laatste massa zijn. Ja. <laughs> hm? Zo is het al. Dat vind het. ik wel een goede. Ja. Hé, hey, Allard, ja. uh, uh, laten we even uh, over jouw uh, tegenwoordige uh, ja. bezigheden <laughs> hebben. Want je bent uh, uh, commentator race analist bij Viaplay. Uh, we horen je vaak bij de Formule 1-uitzendingen. Uh, en, uh, ja, je, hebt, je hebt heel lang in Zonvoort gewoond, hè? Hoe lang heb jij in Zonvoort gewoond eigenlijk? Twintig jaar. Twintig jaar, Twi oké. Okay. Okay. En ja. waar, waar woon je nu dan? Ik woon nu in het... Uh, ja, dat ik, ik verdeel mijn tijd tussen het, het Brabantse land in Gelderop. Okay. en, uh, en het, uh, een heel klein plaatsje midden in de, midden in de uh, weilanden tussen Amsterdam en Utrecht bij Breukelen. Nou, top, okay. helemaal goed zeg. Ja, en dan als ik dan naar Hilversum rijd, dan, uh, dan kom ik altijd langs, uh, langs het bruggetje. Ja, ja, ik ken het. Dat ben je niet? Ja, ik ken het heel goed. Ja, komt ik kom buurt. heel lang in die buurt. Ik gewoon. heb natuurlijk jarenlang in het gooi gewoond. En het bruggetje, ja, ja dat, was, uh, dat is een, uh, brugger, een, een bijzonder vrolijke tent. Ja, dat was, dat was, dat was, dat was de, pluggers, de pluggersplek, toch? Ja, precies. Ja, ja daar komen ja. alle pluggers uh, bij elkaar. Met uh, disjokjes komen dan. En dan ja. uh, is het uh, vrolijkheid. Uh, ja, Gerrit is, is heel tijd. lang plugger geweest. Hè, van, uh, van plaatjes en dingen. Ja. Dus uh, maar ja, goed. Uh, ja, <laughs> Nederland is klein. Nederland is klein. Ja. Nee maar goed. Dus dat, daar, daar woon ik nu. Maar dat, En moet je heel eerlijk zeggen. Het is als ik in Hilversum werk in de studio's. ...is het wel enorm lekker, want uh, uh, ja, helemaal niks negatiefs over Zandvoort. Ja, ze zouden de wind misschien af en toe uit moeten zetten, maar uh, <laughs> voor de rest... En, ...en er zijn wat veel meer, maar voor de rest uh, natuurlijk niks negatiefs. Maar nee, ja, het is toch wel lekker dat als ik om tien ochtends in heel toe moet zijn... ...dat ik gewoon op tien over 9 maart uitwamboek ja, in is plaats lekker, van tien over zeven. Ja, ja, dat ben ik met je eens, maar je mist Zandvoort wel een beetje, toch? Uh, het stomme is dat, ja, dat klinkt, te, ja, dat moet ik altijd uitleggen, maar uiteindelijk mis je het pas als je weer terug bent. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt ja. Nou, ja, dus je bent de laatste jaren een paar keer terug geweest, in ieder geval. Met, met de Grand Prix, hè, dus dat ja. kan niet anders. Ja, sowieso. En ja. af en toe race de historische Grand Prix, Dat lekker bezig. Ja, precies. Ja, want jij was het eerste jaar van de Formule 1 Grand Prix, was jij uh, uh, uh, commentator, Tenminste, <honorableJeremy> ja. met Bob Consonduras was dat, hè? <t -arsh> Ja, ja, dus en, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat, dat is uh, nog steeds een van de leukste dingen die ik ooit in mijn leven gedaan heb gedaan. Ja, dat je, blijf het, ik zeggen. je dus, vond het eervol ook, hè, volgens mij? Absoluut, absoluut. En ik ben aan genoeg om, uh, om mensen als, uh, als Philip Keller te herinneren, als Abanes ja. En, en uh, volgens mij uh, Kees van Hart ook nog, uh, ja, als ik het inderdaad. goed kan herinneren. Ja, ja, ja. En dat waren natuurlijk allemaal uh, uh, mannen. Peters, hè? Ja, dat kunnen, we Petersen, op, ja. kunnen we niet vergeten, natuurlijk. Ja, absoluut. Kunnen we zeker niet vergeten. Maar dat, hè, dat, ja, ik ben daarmee opgegroeid. Hè. En toen ik zelf begon te racen, waren mensen als Ofrecht als en Philippe Grootheden. En als je dan zelf. Uh, ...gewoon eens daar staat... Ja, dat, uh, ...dan is de sikkel ook wel een beetje rond. Hè? Ja, natuurlijk, ja. dat is ook zo. Uh, nou, ik, heb, ik, ik heb gisteren... Uh, ...en de heer die dag ervoor... ...nog uh, lang gekeken naar uh, zeg maar, die, die testen... ...op uh, Bahrein. Ja. Ik vind het uh, zelf heel knap dat je... Hè, ...terwijl er weinig gebeurt eigenlijk... ...dat je dat, dat hele programma kan volpraten. <laughs> dat vind ik, vind ik wel heel erg knap, hoor, moet ik zeggen. <laughs> ja, is iemand, dat, iemand, is zei, is, iemand zei... Is, ...iemand zei, is, iemand zei, <laughs> <laughs> iemand zei <laughs> tegen mij... Je moet, ...het is net als commentaar... doen bij het, het groeien van gras... Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, zeker, zeker als ze met, met, met, met die reparatiewerkzaamheden bezig zijn, langs ja. de baan. Dat is allemaal heel ja. erg natuurlijk. Hé, hey, maar uh, uh, uh, nou, dat doe je ook alweer twee jaar, denk ik. Twee, tweeënhalf jaar bij Wordt het Via het derde Play. Seizoen. Ja, ja, voor het derde seizoen ja. dat, we dit, uh, dat we dit doen. Ja. Nou, me veel mensen de denken dat jij dan uh, ook bij die Grand Prix aanwezig bent. Maar je zit gewoon ja. voor uh, acht schermen in Hilversum waarschijnlijk, hè, denk ik. Oké, ik, ik hoef, dat, dat klinkt misschien ook heel raar dan, maar ik ben enorm gezegend met het feit dat ik niet naar al die wedstrijden hoef. Nee, dat is wel lekker, hè. Ja. En dat ik, ja, want het zijn er, ik bedoel, jij, jij hebt er ooit veel gedaan, Hans, hè? Ik heb er ook en veel er gedaan, maar wel in de tijd. Hoe, hoe, hoe lang heb jij het gedaan, uh, Allard? Ik ben vanaf 92 tot en met uh, ergens begin deze eeuw naar iedere Grand Prix geweest. Maar ja. Ja, dat waren er dan 16, 16 per jaar, hè. Dat ja. was, ja. dat roep ik altijd, dat was nog te doen. Er zijn er nu gewoon acht meer. Ja. En, en, ja. en, en het seizoen loopt ook veel langer. Ik bedoel, we beginnen volgend weekend 1 maart en de laatste Grand Prix is het eerste weekend december. Ja, bijzonder. ja de en, en, en, en, en Ik ben het hele jaar onderweg. Ja. En, en we hebben nog gereisd in een tijd dat het vliegen nog wel redelijk ging allemaal. Maar ja, tegenwoordig is het zoveel uh, vertraging op die vliegvelden en veiligheidsmaatregelen en noem maar op. Het is er niet leuker op geworden om te reizen, lijkt mij. Nee. En, en weet je wat ook in die tijd wel mooi was? Dat zat ik me van de week eigenlijk te, te, te realiseren. We rijden in een tijd dat als je op Schiphol in een vliegtuig stapte, was je ook even weg. Ja, ja klopt. En, en als je ja, in Brazilië ja. of ja. waar dan ook uitstapte, dan had je niet meteen je telefoon aan. Je ging naar een hotel. Nee, en dan zeg je ja, je Misschien ja. nog eens een fax van iemand die ja, niet wist ja. waar je, <laughs> ja. maar je was. Maar je was echt weg. En nu nee, ben je erom. nooit ja. meer weg. Hè? Nee, nee. nee dat dat klopt. Je komt altijd op je telefoon. Ja, dat is ook wel. Dat is er niet leuker geworden, moet ik zeggen. Het uh, is anders. Het is, anders, het, is, het is anders, ja, zo, zo kun je het ook zeggen. Uh, nog even over, over jouw andere uh, interesses, want jij, jij besteedt veel tijd aan je hobby. Het is paardrijden. Je, ja, doen we kun, ook nog, hè? Doe je nog steeds, ja? Hè? Kun je er nog ja, iets, ja, iets over vertellen is. wat je precies daarmee doet? Um, ja, dat, uh, rijden vooral. En, uh, maar dat is, het is een, uh, ik ben ooit. Uh, zijn we uh, cool. dan moet ik even goed nadenken hoor. Ik denk dat het een jaar of twaalf geleden was, dertien misschien, uh -huh. dat uh, dat Michael Schumacher met het lumineuze idee kwam om hun op de ranch in Zwitserland. Uh, tijdens het EK-rening, en dat heeft niks met regen te maken, maar dat is met EI-rening uh, in plaats van AI. Uh, t -t een soort celebrity competitie te houden. En dan eigenlijk de grootste prijs was dat we gewoon rustig een uurtje of wat met die sumo's konden uh, okay. zitten met een camera erbij, wat normaal gesproken natuurlijk gewoon drama was. Yeah. En hebben dus hun thuis lekker in de tuin of bij de paarden gewoon even lekker uh -huh. zitten dus ik zeg nou... De, en het was uh, Corina, zijn dus vrouw, die, was, die had mij eigenlijk niet eens. Het was niet eens een vraag of ik mee wilde doen. Het was meer van, jij doet mee. <laughs> ja. dus, dus, maar je had dus er op... nooit een paard nee, gezeten? Nee, dat, dat was wel even een klein een dingetje. dingetje. Ja. Dus, dus, ja. Ja, dus toen moest een beetje oefenen en doen. Maar uiteindelijk ging het allemaal goed. En dan zijn we daar lekker naartoe gegaan. En toen, toen kwam ik thuis. Ja, geweldig. En toen dacht ik, ja, het is ook wel gewoon heel mooi om met zo'n dier bezig te zijn. En, en, en, en, en uiteindelijk, uh, ja, om een lang verhaal kort te maken, moet je dan een keer een paard kopen. En, ja. En, en, ja. En uh, het paard dat je dan koopt, dat wordt weer andere mensen een keer gebruikt op een demo. En, en dat is tegenwoordig mijn vriendin waar ik mee woon. Uh -huh. dus, dus dat, dat is dan ook weer heel geestig. Maar, ja. en, en uiteindelijk, nu is het met al die Grand wel weer lastig. Ik wil veel wedstrijden doen, want zonder wedstrijden ja, is het leven ook een beetje zinloos. Er moet ja. wel competitie zijn natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja. Dus, er zijn weinig dus, mensen die dat weten van jou. Nee, mooi hè. Dus, en dan ja. nee, het mooiste is nu dat, dat we ook nog met kalfjes werken. Okay. Uh, dus, dus deze kalf werkt met andere kalfjes. Ja, kalfjes, uh, kalfjes zijn van koeien. Die zijn niet van paarden, toch? Nee, dan moet je met paard weer, uh, moet je weer uh, met koeien werken. Oh. Dus je moet een koe dingen laten doen. Uh, Echt waar? Die, die, die jij, ja, ja. En dat is dan weer... Uh, ja. Dus dat, maar dat moet dan ook wel weer in wedstrijdverband. Hè. Dus vorig yeah, jaar yeah. deed ik mee aan het EK. Toen werd ik vierde. En nog een keer in het Nederlands kampioen geweest. Maar er moet wel competitie in zitten. Want anders, ja. is, het, eh, anders is het minder leuk. Ja, maar je hebt je paard, dus, dus houd je. Die heb je ook een mooie naam gegeven. Ja, my name is Joe. Houd do doe. do. <laughs> nee, how do you do. My name is Joe, how, do you, how do, you do. do you do. En als, als goed platen, platen, platen terug moeten... Moet, uh, want ja. geen natuurlijk wat Ja, dat is, is van... Hoe uh, heet hij? Uh, Johnny? <laughs> Johnny? Hè? Johnny? Johnny Cash. Johnny, Johnny Cash. Cash. Ja, ja, ja. ja, ja Mijn naam is... A boy, a boy named Sue. Ja, boy named ja, ja, name ja, mooi, Sue. mooi. Heel. Is, uh, hey, we gaan even naar... Um, uh, ja, wat wou je nog zeggen? Dat, uh, ja, dat, maar dat, heeft, dat hebben ze in Amerika al gedaan, hoor. Daar heb ik, heb ik niks mee te maken gehad met die naam. Oh, oh, okay. okay. oh, ik dacht dat jij hem bedacht had, maar... Uh, oh, nee, okay. nee, nee, nee. <laughs> hey, luister, we gaan even naar, uh, naar uh, de Formule 1, want die begint natuurlijk volgende week ja. zaterdag om um, uh, drie uur op Viaplay. Um, uh, nou, niet alleen op Viaplay. Ja, op Viaplay, Play Kun je hem hier zien natuurlijk. Ja, ik ja ik even... F1, ja, en jij gaat weer het hele jaar alle races uh, uh, ga je begeleiden en uh, via de, ja. al die schermen uh, leuke informatie en geven. Iets, iets, ja, en het mooie is, we gaan, volgende week is meteen een drama weekend voor mij, want we hebben de, de races op, op zaterdag. Hè, ja, want, om drie uur. Tegen ja. zaterdag en, ja, Dat heeft met de ramadan te maken, hè? Ja, de Ramadan tint op de maandag volgens mij na de Grand Prix in saudi arabië okay. en, ja. uh, en als je dan op zondag uh, de eerste zou hebben en op zaterdag de tweede, ja, dat zou logistiek niet gaan. Dus ja, hebben ze ja, allebei ja. op zaterdag gezet. Okay. En dan kunnen ze op tijd, op tijd Soed-Arabië oh, ja, ja. goed. Dus dat, dat, is, uh, dat is een beetje wat daar is. Maar er is ook volgende week zaterdag die eerste wedstrijd van het World Endurance Championship. Waar niet de Vries rijdt. Oh, die uh, okay. ze, zeg maar, De Lemaal-auto's, die beginnen in Qatar.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 Maar gezien de relatie vinden ze het wel aardig dat ik uh, allebei mag doen. Ja, dat top Ja, dus, dus dan, met dank, meneer Thiel. Ja. Ja, want... en, en tussendoor ook nog ga je de woestijn in, hè? In uh, januari? Ja, dat is december. Nou, december. Eh, januari. Ja, januari, sorry. Januari. Ja, januari. Dus je komt nog eens ergens. Doe je ook al jaren, hè? Ja, ja, leuk, hoor. <laughs> het was, uh, was mijn twintigste. Je twintigste? twintigste. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb er ook een paar gedaan, maar geen twintig in ieder geval. Maar toen was het nog echt in Afrika. Ja, Afrika, ja, ja, heb ja, ik, ja, ik ook ja. nog drie gedaan. Ja, mm -hmm. oké. Okay, nou ja, we zijn elkaar daar ook tegengekomen, denk ik. Hé, hey, luister. Ja. Uh, jij hebt nou drie, jij hebt drie uh, dagen zitten kijken naar die, uh, naar die testen. Uh, wie wordt er de tweede uh, dit seizoen? Ik kom je man. Uh, ja, als het, goed is, als het goed is moet Perez dat worden natuurlijk. Ja, als het goed is wel, maar ja, je weet het niet met Perez. Ja. Maar, uh, nee, maar denk jij dat Red Bull weer zo enorm uh, erbovenuit steekt, dit jaar ook weer? Ja en nee. Ik denk dat ze er enorm bovenuit steken. Uh, ik denk dat ze bij Ferrari wel uh, een, een enorme stap hebben gemaakt. Mm -hmm. En dat betekent dus dat de kwalificatie leuk wordt. Hè? Want ja, wat, ja, wat wordt is handig leuk, ja.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 Uh, concluderen dat ze bij Red Bull gewoon weer een ja, enorm goede auto hebben. Maar de B20, volgens mij, wordt die beter op die straten waar hij vorig jaar nog wat minder was. En ze zijn in die langzame bochten beter, volgens mij. Volgens mij hebben ze dat helemaal onder controle daar. Maar nou ja ze hebben in ieder geval gezegd dat alles waar die minder was, dat dat beter geworden is. Dat dat beter ja, dus geworden is, dus, dus, ja. ja. Dat, ja, dat he, zei je al dus gezegd. Hè, ja. ja, dus. Maar dus, dus, dus dat is één, en dat is mooi, en dat blijft gewoon helemaal top.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 Voor die, voor die monteurs toch ook een enorme uh, ja. belasting, hè, En voor Marcel hier bij Rabbel. En voor Marcel, uh, ja. busje zitten we hier bij het Rabbel Race Café. Dus dan wordt <laughs> ja. het ook een heel lang seizoen, <laughs> dus... Uh, nu moeten ja, er we eruit, jongens. Ja, ja. we, we, we ik moeten eruit. Ik, ja. ik denk dat we dit jaar wel voor het eerst monteurs gaan zien... ...die niet ook alle wedstrijden doen, hoor, wat okay. een een beetje ja. rotatiesysteem nee, begrijp gaat komen. Begrijp. Hey, we gaan er een eind aan breien, Haller. Uh, ik vond het heel Gezellig. leuk gesproken. Ja, want